de dag dat we gingen beseffen wat Yeshua voor ons betekende die door zijn eigen leven en opstanding het verbond van God bevestigde tot er uiteindelijk alleen nog maar een bundige vreugde kan overblijven en dan is het triest als een volk als Israël volledig dat land uitgejaagd is naar Babel toegestuurd is tot er nog een paar stammen teruggekomen zijn om de tempel te bouwen om Yeshua te ontvangen en tot daarna, in 70 na Christus weer, dat het hele volk over de aarde verspreid is. En we zijn er allemaal een beetje een deel van, want we zijn natuurlijk ook met Israël Israël geworden. We leven met z'n allen in de verstrooiing. Maar als je dan ziet hoe de profeten in die tijd hebben gesproken, zowel Jeremia als Ezekiel, Isaiah. Je zou voor jezelf je moeten beginnen te lezen wat die profeten gesproken hebben, voordat Israël uiteindelijk tot het niet anders meer kon, tot vader zei, nu is het over. Zelfs de profeet Zacharias, hij heeft dingen gesproken zei dus hij zegt, tjonge jonge jonge, wat heeft die profeet gesproken? Vandaag gaan we een stukje van een andere profeet lezen met elkaar. En het blijft toch altijd een kunst om je in te leven in de ziel van de profeet. Wat beweegt zo'n profeet om te spreken wat hij spreekt? Hoe lang blijft zo'n profeet volhouden om tegen het volk te zeggen. vanuit een hart. als hij het verdriet heeft over wat het volk doet. en niet snapt dat het eigenlijk zijn God aan de kant heeft gezet? En nochtans kan het volk zeggen. we hebben de Sabbat, we hebben de tempel en we hebben dit. Het is wonderlijk hè. Maar ik heb er wel uitbundig vreugde over. dat wij met elkaar mogen zien. wat een vreugde dat het is om in die wegen van vader te wandelen. Want het is echt een vreugde. Waarom zouden we anders met elkaar de feesten van onze Heer vieren? Hè? Voor het thema van vanavond heb ik gezegd... ...hoor de stem van de bezuin. We weten natuurlijk allemaal wat de bezuin inhoudt. Hè? We blazen de shofar wel. Maar in wezen is het blazen van een shofar de oproep van... Hè? ...alarm. Die bezuin heeft eigenlijk te maken met u en met mijn mond. Als wij niet zullen zeggen in de wereld... Wat God aan ons gezegd heeft. Hoe zal de wereld zich ooit realiseren dat ze van hun weg moeten afkeren naar de weg van onze Abba Yahweh. En dat ze gaan zien dat het een vreugde is om Abba Yahweh te dienen. Omdat hij ook echt een vader is. Hij is niet zomaar een vader, hij is echt de vader. Hè? Het is een vreugde om hem te leren kennen. Want Yeshua heeft gezegd in zijn hoge priestelijk gebed. Dit nu is het eeuwige leven. Dat ze u kennen. De enige waarachtige God. En Yeshua die hij naar ons gezonden heeft. Maar eens luisteren, die profeet Ezekiel, hoofdstuk 33. Die ziet de ellende met het volk Israël. Die tien stammen zijn natuurlijk al jaren weg. Ze zijn al jaren in Babel verstrooid geraakt. God die heeft ze zelfs een scheidbrief gegeven. Scheidbrief, scheiding uitgesproken, over... Punt. Uit. Niet meer terug. Gaat de wereld maar in. Maar er staat van Juda geschreven dat ze het nog erger hebben gemaakt dan de tien stammen van Israël. Dus Juda hebben het nog erger gemaakt als de tien stammen van Israël. En uiteindelijk zijn ze ook het land uitgestuurd. Maar voordat het gebeurt gaat die profeet Ezekiel nog een paar harde woorden spreken. Maar hij spreekt het vanuit de ziel. Net als uh, Habakkuk waar we het vierde dagen geleden een stukje over gehad hebben. Het woord van Yahweh kwam tot mij, tot Ezekiel. En dan zegt hij, mensenkind, spreek tot uw. Tot wie spreekt hij? Akkoord. Tot wie spreken we vanavond? Tot de volksgenoten. Ja. Wat heeft vader met de wereld te doen? Maar met het volk waar hij mee een verbond heeft. Heeft u dat verbond met het volk omdat het zo'n goed volk is? Echt niet waar. Israël is niet zo anders dan wij. Ze doen precies hetzelfde. Maar ze zijn de geliefde en de uitverkorene om der vaderen wil. Abraham, Isaac, Jacob en de vaderen die uitgetrokken zijn uit Egypte naar het beloofde land hebben gekregen wat aan Abraham beloofd was. Ze hebben die kananieten eruit mogen jagen. Ja, vader had zelfs gezegd, loop dat land nou maar in, zegt hij. Ik zal de horsels achter ze aansturen tot ze op de loop gaan en niet meer stoppen vanwege die wespen. Ze hadden niet eens hoeven te strijden. Als volk Israël in gehoorzaamheid zou wandelen, zou vader die vijanden gewoon aan de andere kant van de grenzen houden. En het wonderlijke is, als ze bij Jericho komen, dan komt die, die ragab. Die wist al te vertellen hoe dat hele Jericho stond te rillen op hun beentjes, omdat ze wisten dat Israël eraan kwam. Er dus zat goed de angst in de benen. Ja toch? En hebben ze de 450 jaar gewoond in Israël en dan wordt het de tijd voor Israël om ze eruit te zetten. Omdat ze het land verontreinigd hebben door hun goddeloosheden. Het is echt verdrietig. Het zou hetzelfde wezen als dat wij de komende weken zouden gaan zeggen, we willen God niet meer dienen, we gaan weer terug de wereld in. Het is zo leuk in de wereld, je kan naar de bars, naar de disco's, je kan alles doen wat God verbiedt, want we geloven niet meer in God en dan mag je alles doen wat je zelf wil. Nou zo leefde Israël. Die profeet Ezekiel, die zegt het woord van Yahweh kwam tot mij. En wat zegt hij? Mensenkind, spreek tot je volksgenoten, tot Israël. En zeg tot hen. Wanneer ik, dat is Abba Yahweh, over een land het zwaard breng. Nou, dat is wel heftig. Dat zou hetzelfde zijn als in de oorlog met Nederland, tot die Duitsers eraan komen. Als Nederland een godsdienstig volk was geweest had die Duitsers nog niet eens over de grens heen gekomen. Hadden ze al gerild van angst. Al hadden we met zakmessen op, ons, op ze afgegaan, hadden ze weggelopen. Maar ja, Nederland was natuurlijk net zo slecht in hun gedrag als Israël ooit in die tijd. Nog dan moet je eens kijken. Alle volkeren neemt hij dadelijk ook om het zwaard over Israël te brengen. Dus als een volk godsdienstig is, er waren ook mensen buiten Israël. Hè? Hij begint met over een land en dadelijk heeft hij het over Israël. Hij begint eerst over een land... Als voorbeeld, en dadelijk heb je het over Israël, want dan gaat hij hetzelfde doen. Eén ding is wel duidelijk, hij zegt, mensenkind, spreek tot je volksgenoten en zeg tot hen... ...wanneer ik over een land het zwaar breng, dat doet vader. En de inwoners van dat land hebben uit hun midden iemand gekozen en tot wachter aangesteld. Dus of je nou het volk voor God hebt of dat je een ander volk hebt... Elk volk heeft zo zijn, zijn soldaten, zijn militairen, zijn wachtposten. Elke stad heeft wel een muur en op die muur lopen wachtposten. Dus dat heb je zowel buiten Israël als in Israël. Als ik over een land een zwaard breng... en de inwoners van dat land hebben uit hun midden iemand gekozen tot wachter aangesteld. Iemand uitgekozen en een wachter aangesteld. En deze, die wachter, ziet het zwaard over dat land komen en blaast op de bezuin en waarschuwt het volk. Daarvoor zet je een wachter neer, hè? De wachter is ervoor dat als het zwaard eraan komt, de vijand komt eraan, dan papap, gaat hij blazen, wekt hij het volk op, zet hij de vijand staat voor de deur. Als dan iemand van het volk wel het geluid van de bezuin hoort, dus dat is de roepstem van de wachter, maar zich niet laat waarschuwen... Nou, dat zwaard dat komt en rukt hem weg. Dan komt diens bloed over zijn eigen hoofd. Dus als er iemand in dat volk is die hoort die wachten roepen en die zegt: er komt de vijand dan. En je hoort het wel. En je zegt: ach, nou zit hij dat zwaard komt, want je bent gewaarschuwd door de wachten. En je wordt dus, hè, je bloempie wordt afgesneden. Diens bloed komt op zijn eigen hoofd. Dat is rechtvaardig. Je bent een gewaarschuwd mens en je hebt de waarschuwing niet in acht genomen. Het wonderlijke is, heel Gods woord van Genesis tot waar dan ook toe, tot de profeten toe, spreken over dit onderwerp. Want God heeft instructies gegeven hoe we deze aardbol zullen bewonen, hoe we zullen bewerken, en hoe we in een voorkomen liefde en vrede voor elkaar zullen leven, het paradijs op aarde. Alleen, het is niet verder gegaan vanwege de, de neigingen van de mens. Hij, dat bloed komt over je eigen hoofd. Heeft hij het geluid van de bazuin gehoord... maar zich niet laat waarschuwen... zijn bloed komt over hemzelf. Als hij zich had laten waarschuwen... zou hij zijn leven hebben gered. Het geldt voor ieder woord wat God zegt... door Mozes en zijn profeten. Dus luister naar Mozes en naar zijn profeten, en het zal u wel gaan. Dat is een belofte, hè? Schitterend, alleen maar als je dit leest. Maar die profeet Ezekiel moet het zeggen tegen een volk, wat helemaal geen oren meer heeft, om naar vader te luisteren. Ze heeft hun zinnen volkomen gezet op het wereldse, op het aantrekkelijke, waarvan God heeft gezegd, doet het nou niet. Die wereld die dient hun eigen goden. Maar wat voor de wereld hun goden was, daar werden de ogen van Israël op gericht. En vader stuurt zijn profeet, want hij heeft nog nooit het zwaard gestuurd, zonder dat hij door de profeten het volk heeft gewaarschuwd. Zodra dus de waarschuwing van vader komt door zijn profeten, keer dan terug op je pad en zeg zo, ik had bijna onder het zwaard van de vijand gezeten. En dan moet je je realiseren, tot vader degene is die de vijand aanbrijft, ...om over zijn eigen land te komen. Omdat het volk zich niet aan het verbond houdt. Als je het verbond verbreekt... ...staan de muren open... ...om de vijand binnen te laten... ...die God normaal buiten laat. Nou zegt hij in vers 6... ...wanneer nou de wachter het zwaard ziet komen... ...doch niet op de bezijn plaatst ...zodat het volk niet gewaarschuwd wordt... ...en het zwaard komt... ...en rukt iemand van hen weg, dan wordt hij wel weggerukt, diegene die weggerukt wordt, in zijn eigen ongerechtigheid. Dat zwaard gaat toch komen om die persoon weg te maaien. Het steeltje wordt doorgesneden, bloemetje valt. Het zwaard komt en rukt die iemand van hen weg. Dan wordt hij dus wel weggerukt in zijn eigen ongerechtigheid, maar van zijn bloed zal ik de wachter rekenschap vragen. Want hij wordt gedood door het zwaard, maar die wachter heeft niet gezegd, hey stop met je zonde, bekeer je en doe wat de heer zegt, want het zwaard komt eraan. Dat is dus de taak van de wachter. Dus als die wachter niet doet wat God zegt, dan sterft degene in zijn ongerechtigheid. Daar hebben we niks mee te doen, maar die wachter zegt God, hey kom eens hier, die zal de tijd verantwoording moeten afleggen waarom die niet gewaarschuwd heeft. Maar het geldt niet alleen voor de voorgangers en de profeten en voor Mozes, maar het geldt eigenlijk voor ons allemaal. Wij die profeten en priesters zijn in de tempel gods, dat is het lichaam van Yeshua. We zijn natuurlijk geroepen om elkaar te helpen. De wereld weet het soms beter als wij. Dus we zullen elkaar moeten waarschuwen als we iets zien veranderen in onze houding tegenover God. En we hebben een taak naar de wereld om ze te vertellen als ze verkeerd wandelen... ...of onze andere broeders en zusters om te zeggen... ...joh, kom terug op de weg van Abba Yahweh, want zo heeft de Heer gesproken. Snap je dat wij allemaal wachters zijn? We zullen de taak van wachter serieus moeten uitvoeren. Zowel binnen de gemeenschap als naar buiten toe. Gaat hij nog een keer zeggen... ...nu geen mensenkind... ...u, streepje heb ik hem eronder gezet... ...heb ik tot wachter over het huis... Israëls gesteld. Dus voorlopig houden we het maar binnen het huis van Israël. Daar horen we toe. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. Stel we voor dat we de woorden van de Heer horen en nog ziet dat de broeders en zusters zijn die de woorden van God niet horen of niet goed verstaan. Dan zijn wij toch de wachters die het zullen zeggen tegen de andere broeders en zusters binnen Israël. Dus hoe die Israël waarschuwt de profeet, zo dienen we over na te denken, tot wij ons laten waarschuwen om niet in dezelfde problemen te vallen. Dus de wachter is Ezekiel, maar broeder en zuster, u bent medewachters met Ezekiel. Als u een broeder overdreven zou zien zondigen, dan kan je niet zeggen, ja ik ben niet Ezekiel. Nee, dan zul je naar een broeder toe gaan, onder vier ogen, en zeggen: broer, zus, we even praten, kan ik je helpen om weer op het spoor te komen? Begrijpt u? Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. Dan gaat hij naar de goddeloze toe. Maar dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar toch moet je goed opletten. Als ik nou tot de goddeloze zeg, hey goddeloze, gij zult sterven. Maar gij spreekt niet om de goddeloze te waarschuwen. Hoe zit het dan? Wie van onder ons zijn de goddelozen? Dan puur goddeloos. Dus je zou haast kunnen zeggen: dit is ook voor de gemeente. Ja, als wij nou de wil van God kennen en we zeggen willen en weten: ik ga zondag vieren. En die sabbat, ja, ja, nee, dat is over. En de feesten van de Heer, ik doe liever kerstfeest en Pasen. Heb je echt een probleem? Alleen onze broeders en zussen snappen het niet. Zie je? Dus als nou tot de goddeloze zeg, want iemand die het willen zijn wetens doet, beschouwen we als goddeloos. Dan zeggen we nog de andere broeders en zusters, zien we niet als goddeloze, maar iemand die verkeerd onderwezen is. Ze snappen het niet. Dus we gaan onze broeders en zusters christenen onderwijzen in wat de waarheid is. En zo houden we het rustig. Maar binnen de gemeente als iemand de waarheid weet en er niet naar handelt, zegt de profeet gewoon: "Hey, goddeloze!" Jij, die willens en wetens van de weg van Yahweh afgaat. Goddeloze, gij zult zeker sterven. Uitroepteken. Hij zegt het een eens zachtjes. Hij spreekt het met stemverheffing. Maar gij spreekt niet tot de Goddeloze te waarschuwen. voor zijn weg. dan zal die Goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven. Maar van zijn bloed zal ik u rekenschap vragen. Dus als we onze eigen broeders die zonde doen niet waarschuwen. dan zijn we. Voor God, verantwoordelijk. Dan zegt die commissieer Wim, Piet, Marie, Kees, Kerk. Dat klinkt een beetje hard, vindt je het ook niet? Hezegiel is toch een profeet voor Israël. En Israël staat dus op het punt om eruitgeschopt te worden uit het land. Wat ze geërfd hebben. En ze hebben het niet door vanwege hun goddeloos gedrag. Ze waarschuwen elkaar niet, ze doen samen de goddeloosheid. Kijk, waarom willen we met elkaar het profetisch woord lezen? Omdat we gaan zitten genieten van dat woord. Want we behoren tot die gemeenschap die heeft laten gezeggen wat vader zegt. We hebben natuurlijk ook wel onze weerstand gehad. Echt waar, wie van ons is nou zonder weerstand deze dit pad gaan lopen? In het begin dacht je, die is gek. Sabbat. Feesten. He? Lieve mensen, hij zegt heel duidelijk... Als gij een goddeloze waarschuwt, en een goddeloze is echt nog iemand in de gemeente, die willen ze wetens uh, doet, waarvan vader zegt, doe het niet. Om zich van zijn weg te bekeren, doch hij bekeert zich daarvan niet, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven. Maar gij hebt uw leven gered, broeder omdat je je andere broeder gewaarschuwd hebt. Stop nou met je verkeerde levenswijze. Alsjeblieft, kom nou. Laten we samen naar de heren gaan. Laten we samen optrekken naar Jeruzalem. En met vreugde naar het huis des heren gaan. Inderdaad. Ja. ja, zout en zout zijn we. We moeten erover praten en elkaar onderwijzen. Israël is intens goddeloos. Anders had God ze niet naar Babel geschopt. Zelfs de profeet heeft pijn in zijn buik. Hij ziet de ellende. En toch... Zegt hij tegen vader, ga je daar lezen, hoe lang moet ik het nog zien? Hoe, hoe lang kunt u het nog aanzien wat daar gebeurt? Dan wordt die profeet nog veel, veel grover, maar je zal het dadelijk zien. Je moet proberen dat in, in die profeet te gaan inleven. Vader die zegt, ga mensenkind, zeg tot het huis Israëls. Israëls, wat betekent ook alweer? Strijden met God en overwinnen. Niet God overwinnen, maar die zonde. Overwinnen. Je moet strijden met God, om uiteindelijk tot overwinnaar te komen. Gij mensenkind zegt tot het huis van Israël, zoals we bij elkaar zijn. Al dus zegt gij huis van Israël, moet je goed opletten. Onze overtredingen en onze zonden rusten op ons. Amen. We worden zijn zelf verantwoordelijk. Amen. Israël zegt heel duidelijk, onze overtredingen, onze zonden rusten op ons, amen, Israël. Daardoor kwijnen we weg. Hoe zouden wij dan leven? Eigenlijk wordt hun leven gepredikt. Ze zijn eigenlijk wel overtuigd hoe ze leven. Maar nochtans kunnen ze niet begrijpen hoe het God op het punt staat om ze eruit te gooien. Ze zitten in een hele poel. Die profeten op profeten op profeten hebben het volk gewaarschuwd. Maar het volk is niet veranderd. Deze profeet doet hetzelfde. Het wonderlijk is dat Israël dit zegt, onze overtredingen en zonden rusten op ons, daardoor kwijnen we weg. Hoe zouden wij dan leven? Wie zegt het dan? Geen mensenkind zegt tot het huis Israël, dus zegt gij, huis Israels. Ezekiel moet tegen Israël zeggen wat Israël zelf zegt. Israël is de weg kwijt, gewoon de weg kwijt. Eigenlijk zeggen ze iets goeds, maar ze zeggen het met een vraagteken. Hoe zouden wij dan leven? Nee, ze worden, ze worden het land uitgezet. Vers 11, zeg nou tot hen, Zo waar ik leef luidt het woord van Adonai, Yahweh. Ik heb geen behagen in de dood van de goddelozen. Ik heb geen behagen in de dood van die goddelozen die dus in de kerk zitten. Dus als hij willens en wetens doorgaat in ongerechtigheid, ook al weet niemand van ons je ongerechtigheid, gaat het niet goed. Veel in, daarin, dat de goddelozen onder ons zich bekeren van onze weg. En dat we zullen leven. Lieve mensen, als we in ongoddeloosheid leven, ook al weet niemand het, heb je een intens probleem in je ziel. Want je ziel kan er eigenlijk niet meer leven. Als ik vroeger gelogen had en ik mocht niet liegen van mijn vader, dacht ik, oh, oh, oh, oh. oh, Als ik dan mijn vader zag, had ik helemaal geen rust. En mijn vader zag altijd aan mij dat er iets niet goed was. Echt waar? Ja, nou snap ik het wel, want als ik mijn eigen kinderen zag, dan zag ik aan de stand van het hoofdje of er wat los zat of niet. Dus als ik s'avonds laat thuis kwam en ik liep op een bepaalde manier door de kamer, gauw naar de andere kamer naar mijn bed, dan was ik nog de kamer niet juist. Hé, hey, Willem, Willem, Willem. Dan ik oh nee, nou, daar ging ik weer. En dan zei hij alleen maar, zeg het maar. En hij zei, hallo, hopa. En hij zei, zeg het dan. En dan zei ik het. Nou, dan zegt hij, ik ben blij dat je het gezegd hebt. Ga maar lekker slapen. Ik vergeef het. Dus ik denk, tjong, jongen, en denkt, jongen, zo leerde hij mij gewoon. Wat het was om eerlijk te bekennen als ik iets fout gedaan had, verkeerd gedaan had. De goddeloze moet zich bekeren van zijn weg en leven. Als je in goddeloosheid leeft, al doe je het stiekem, dan leef je niet en iemand met open ogen ziet dat je niet leeft. Dan zie je iemand gebogen lopen, want hij wordt door dus zijn schuld verdrukt. Al snappen ze dat misschien nog niet. Nou bekeert u, en wat zegt hij, bekeert u van je boze wegen, want waarom zou je sterven huis van Israël? Dan ben je gekocht en betaald door het bloed van Yeshua en nog loop je langs de kant van de weg te rommelen. En te snuffelen en te, en te happen waarvan je niet moet happen, want langs de kant van de weg liggen onreine dingen. Ezekiel 33 vers 21. Hij zegt in vers 21, in het twaalfde jaar van de ballingschap, dus we zijn dan weer uh, een aardig stukje verder. En dat is leuk, in de tiende maand. Hé, hey, dat is de maand Sefat De tiende maand, zie je dat? Wij zitten op de eerste van Sefat en dit gebeurt op de vijfde van Sefat in de tiende maand, op de vijfde van de maand, komt er een vluchteling uit Jeruzalem. Dat is uh, toch wel typisch, hè. Ze zit al twaalf jaar in, uh, in Babel. En er woonden nog steeds in Jeruzalem. Ja, natuurlijk, zeventig jaar daarvoor er waren al die tien stammen weggestuurd. Later gaat een gedeelte van, Jeruz van Jeruzalem weg. En Jeruzalem wordt in drie shifts uitgevoerd hè, naar, dat, uh, naar Babel. Dus er komt nog een vluchteling die nog in Jeruzalem leefde... ...tot mij met de tijding, de stad is gevallen. De stad is gevallen. De hand van Yahweh ja, nu was op mij, zegt Ezekiel... ...op de avond voor de komst van de vluchteling. En tegen de tijd dat deze dus morgens tot mij kwam... ...opende hij mijn mond. Hé, hey, mooi hè? Toen was mijn mond geopend... ...en was ik niet meer stom. Op een of andere manier was onze profeet... Met stomheid geslagen en was je dus niet meer in staat om een woord tegen Israël te spreken. Hij was gewoon stom geworden. Maar nu komt die vluchteling die komt en terstond opent vader zijn mond. En toen was mijn mond geopend en ik was niet meer stom. Het woord van Yahweh, vers 23, kwam tot mij. Mooi is dat elke keer opnieuw hè? komt dat woord. Mensenkind. Hey Willem, hey Jan, Piet, Kees, Marie, luister eens. Mensenkind, de bewoners van die puinhopen in het land van Israël zeggen, daar gaat hij weer. De inwoners van Israël die zeggen, Abraham was maar alleen en hij bezat het land. Maar wij zijn velen, zegt Israël. Aan ons is het land in bezit gegeven. Ik zeg Israël, we praten nog over Juda eigenlijk, Jeruzalem, Judea. Mensenkind, de bewoners van die puinhopen, dat is in Israël. Abraham was maar alleen. Hij bezat het land. Maar wij zijn met velen en aan ons is het land in bezit gegeven. Hoe bedoel je wij naar Babel uitgevoerd worden? Kom nou toch. God hebt ons dit land gegeven. Jeruzalem en Judea, dat is ons land. Amen. Ze zijn zeker van hun zaak en ze zijn dus nazaten van Abraham. Deze mensen rekenen er niet mee dat ze een schop onder de billen krijgen en het land uitgezet gaan worden. In die situatie staat Ezekiel tegenover Israël. Daarom zegt tot hen, zegt vader Yahweh tegen de profeet Ezekiel, zeg tot hen, zo zegt Adonai Yahweh. Gij eet vlees met bloed. Dat is niet best. Gij heft uw ogen op naar afgoden. Dat betekent dat je ziet naar dingen en je begeert naar dingen, waarvan ik heb gezegd, je zal het niet begeren. En gij vergiet bloed. Zoudt gij dan het land bezitten? Vraagteken, ik denk maar een beetje groter maken die vraagteken. Als je die dingen doet, andere dingen begeert als dat God zegt dat goed voor je is, je vergiet bloed, je spreekt kwaad, je last het, je eet vlees met bloed. Zoudt gij dan het land bezitten? Maak nou dat hele land een kleiner, zo klein als dat je zelf bent. Zie nou je eigen lichaam als het land van God waar je mag wonen. Want het is het lichaam van Jezua. En je doet dit soort dingen, zou jij dan je land bezitten? Echt niet waar, broeder en zuster. We zullen met liefde in de wegen van Abba Yahweh moeten wandelen. Gij steunt op uw zwaard. De zwaard is de kracht van de strijder. Hè? Gij bedrijft gruwel. Ieder van u onteert de vrouw van zijn naaste. Zoudt gij dan het land bezitten? Echt niet waar. Echt niet waar. Hoe onteren we onze vrouw van onze naaste, Lieve mensen. Zoudt gij dan het land bezitten? Zo zult gij tot hen zeggen. Tot diegenen die dit allemaal doen in Israël. Zo zegt wie? Adonai, Yahweh. Zo waar ik leef. Wie in de puinhopen zijn, zullen door het zwaard vallen. Hij het over Jeruzalem. Wie in het open veld zijn, het zal de dieren tot voedsel zijn. Wie in de burchten en in de holen zijn, ze zullen sterven aan de pest. Dat zal je toch over je gezegd worden? Israël is verslagen en verstrooid, ze moet uitgevoerd worden. Waar ze ook zitten, ze zullen eruit gaan. Dit zegt vader tegen zijn eigen volk. Wat ik ook wonderlijk vind, dat Ezekiel steeds spreekt over de Here, heren in onze vertaling. Heren kleine letters, heren hoofdletters. Er staat er gewoon Adonai, Yahweh. Helemaal mooi, omdat we met elkaar geleerd hebben dat we de naam van onze God uitspreken. Er staat gewoon Adonai, Yahweh. Hoe moet je dat nou uitspreken als je de naam van Yahweh niet wil noemen? Moet je dan zeggen twee keer Adonai? Nee hè? Dus er staat heel netjes, we praten over de Here Yahweh. Zo zegt Adonai, Jaweh: de puinhoopen worden waar het zwaard vallen. Die in het open veld zijn, je zal de dieren tot voedsel zijn. Of de goddeloze volken. Die in de burger en de holen zijn, sterven zullen ze aan de pest. Ik zal het land maken, daar komt hij weer. Ik zal het land maken tot een oord van woestheid. Verwoesting zijn trotse macht vernietigd worden. De bergen van Israël zullen een woesternij worden zodat niemand er doortrekt. Je zou hopeloos worden als je dit blijft lezen. Ik ben blij dat we ook nog een andere boodschap hebben. Hè? Waardoor we blij zijn dat we niet meer in die situatie leven, maar dat we in de vreugde van onze Heer mogen leven. Zij zullen weten, broeder en zuster, dat ik ja ben. Wanneer ik het land tot een oort van woestheid en verwoesting maak vanwege al de gruwelen die ze bedreven hebben. Wat vader zegt over Israël, geldt ook voor ons leven. Wij zijn Israël in het klein. Zelfs niet alleen de gemeente, maar ook in ieder van ons persoonlijk. Als we schummelen met de liefdevolle instructies van vader, en we gaan anders om met onze tempel, als waartoe we onze tempel zouden gebruiken, dan plegen we afgoderij en vader heeft heftige uitspraken over afgoderij. Nou, lieve mensen, hoor nou toch de stem van de bazuin. Dat zijn de woorden van Abba Yahweh door zijn profeten gesproken. Ga je nu, mensenkind, uw volksgenoten spreken onderling? Hé, hey, over wie spreken ze? Over Ezekiel? Haha, dat is mooi. Heel dat volk spreekt over de profeet. Vind je die mooi? Ik denk dat dat een goede profeet is. Het hele volk uw volksgenoten spreken onderling over u, Ezekiel, bij de muren en aan de deuren der huizen. En de een zegt tot de ander, ieder tot zijn naaste, kom toch mee en hoor. Hé, hey, hoor, hoor, sma. En luister, welk woord er van Yahweh is uitgegaan? Gein uw mensenkind, u broeder en zuster en ik... Uw volksgenoten spreken onderling over u, profeet Ezekiel, bij de muren aan de deuren der huizen. En de een zegt tot de ander, ieder tot zijn naaste komt toch mee en hoor welk woord dat uh, van Yahweh is uitgegaan. Elke prediker die zou zo uh, dit willen horen. Tot iedereen komt luisteren wat het woord van de Heer is. Maar, wat dan de Heer zegt? Zij komen bij u... Als in hun volksoploop. Dus het is echt spannend. En door de deur heen persen. In de zaal gaan zitten. Luisteren naar de profeet. Zij zetten zich voor u neer. Als mijn volk. En horen uw woorden. Ach heden. Maar doen er niet naar. Woorden van liefde zijn in hun mond. Maar hun hart gaat uit naar hun gewoon dagelijkse praktijk. Dat is ellendige. Dit is nou het volk wat op het punt staat om naar Babel geschopt te worden. En de profeet ziet hun handelswijze, want ze zijn vol van hun business, maar ze zijn niet vol van de geest van Abba Yahweh. En vader Yahweh die zegt tegen de profeet, moet je luisteren hoe je volksgenoten denken. He? Ze zeggen zelfs, kom toch mee, welk woord vader Ja bespreekt. Ze komen als een volksoploop, als mijn volk. Ze horen uw woorden, maar doen er niet naar. Woorden van liefde, zeg o, goede profeet, goed woord van God, in hun mond en hun hart. Maar het blijkt dat ze vol zitten hier met hun woekenwinsten. Hun dagelijks arbeid, want ze moeten geld verdienen en feest vieren. Ik heb nog maar zelden zo gevoelig schijnheiligheid gezien. Maar het is echt mooi zoals de profeet het maar opschrijven. Zie, zegt hij, gij zijt voor hen als een liefdeslied. Gij, broeder profeet Ezekiel, zijt voor dat volk als een liefdeslied. Schoon van klank, passend bij ting. Ze zingen een loflied over de profeet. wee, als ze gaan lofprijzen over de profeet. Dan gaat er iets niet goed. Dan kan hij ze waarschuwen dag bij dag. Dag, lieve broeder. Gaat het goed met u? En uw vrouw nog steeds goed? Ja, hartstikke goed. Gaat het goed met u? Ze hebben echt vreugde, vind je ook niet? Zij horen de woorden van de profeet, maar doen er geen zins naar. De kerkjes zitten er vol. Die Ezekiel. Nou, lieve moeder, en moeder luisteren. Dit is de laatste tekst, hè? Doch, als het komt... Wat ging er ook weer komen? Die grote schoen onder de kont. En God draagt wel geen schoenen, maar toch kaarsen ze schop onder de kont. Ze gaan Israël uit... Ze gaan Jeruzalem verlaten, ze worden in drie partijen zo het land uitgehaald. En dat land gaat namelijk de hele lange tijd door en droog worden. Er groeit niks meer op de akker, er is alleen maar hete wind. Alles waait er overheen. Doch als dat komt, zegt hij, tussen haakjes erbij, en het komt, dat staat ook in de Bijbel. hè. Doch als het komt, dat oordeel van God, en het komt, uitroepteken dan zullen ze weten dat er in hun midden een profeet is geweest. Nou, vindt u het mooi om te horen? Heerlijk om te horen. Ook al is het een negatieve boodschap voor Israël, het is voor ons goed om te horen, Vader overziet alles. Maar hij heeft er ook een vreugde over, zoals we met elkaar in blijdschap en in goede tierenheid leven. Ja? In liefdevolle gezindheid en broederschap. Dat het een vreugde is om elke sabbat samen te komen, elke nieuwe maan samen te komen. Want hij zegt van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, komen we voor het aangezicht van vader. Er is vreugde in de hemel omdat hij ons samen ziet. Zouden we nou nog in goddeloosheid leven? Maar dat doen wij niet. Dan heb je aan deze preek een goede boodschap gehad. Want dan komt er een dag dat hij zegt, als het komt, dat je dus eruit gezet wordt, of dat je denkt binnen te komen. En tot de Heer zegt, ik ken jou niet. Jij bent de loze. Oftewel, goddelozen. Ja, maar ik heb toch... Lieve mensen, daar hebben wij gelukkig niets mee van doen. Met ongehoorzaamheid tot ongerechtigheid. Nee, daar hebben we te doen met gehoorzaamheid tot gerechtigheid. We gaan ervan uit dat we in liefde leven voor vader en voor elkaar. Daarom is het goed als we zien hoe vader zijn profeten naar Israël stuurden. En hoe triest het is, omdat wat vader zegt, zowel in zijn zegen als in zijn vloek, beide komen uit. De zegen komt over degene die in gehoorzaamheid wandelen, en de vloek gaat over degene die dus in goddeloosheid wandelen. Nou, als de vloek moet komen, dan laat hij zijn volk door de vijand meeslepen. Maar hij zal de rechtvaardigen weten te redden. En het wonderlijke is, er waren ook in Jeruzalem rechtvaardigen. En de profeten hebben tegen heel Jeruzalem gezegd, ga mee. Ah, ze moesten gewoon meegaan. Nee, inderdaad. Dus het hele volk, inclusief de rechtvaardigen, gingen gewoon mee naar Babel. En die kwamen ook weer terug. Echt waar, lieve mensen, het is een vreugde. Nou, ik vind het mooi om die laatste regels te herdenken. Doch als het komt, en het komt, uitroepteken, dan zullen zij weten dat er in het midden een profeet geweest is. Nou, dat is belangrijk, tot we aan de woorden van de profeet Ezekiel zullen gedenken. En tot wij uiteindelijk binnen de gemeente mogen blijven. En samen met Yeshua het eeuwige heil mogen beërven. Amen. Amen. Amen.